Kees Groot met het NOS-journaal. De politie wilde voorkomen en daarmee de ontsnapping van een verdachte uit de gevangenis. Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden met de helikopter vermoedelijk een verdachte van een liquidatie bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Toen de kaping was vereideld gingen de verdachten ervan door, waarna een achtervolging op hoge snelheid volgde. In Roosteren werd een van de verdachten doodgeschoten. Twee andere zijn opgepakt. De zoekactie in Zeewolde naar de vermiste Anne Faber is opgeschort. Er is niets gevonden. De mobiele eenheid bewaakt vannacht het zoekgebied in de buurt van een golfresort. En morgen gaat het zoeken verder. Nieuwe onderzoeksinformatie bracht de politie vandaag naar Zeewolde in Flevoland. Het is de voormalige woonplaats van de 27-jarige man. Die is opgepakt voor betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber uit Utrecht. De zware industrie in ons land verbaast zich over de klimaatwinst... die het nieuwe kabinet denkt te bereiken met het afvangen en opslaan van CO2. Het kabinet wil minstens 18 megaton koolstofdioxide opslaan in de grond. Volgens de bedrijven is dat veel te duur en is hooguit 3 megaton reëel. Een dierentuin in de buurt van Antwerpen moet van de Vlaamse overheid dicht. Volgens de minister van Dierenwelzijn is het in de zo slecht gesteld met de leefomstandigheden voor de dieren... Er worden ongeveer duizend dieren gehouden, waaronder olifanten, zebra's, leeuwen en apen. Hun hokken zijn volgens de minister vies, te klein en slecht geventileerd. De plaatselijke burgemeester vindt de minister te streng en wijst op het belang van de dierentuin voor het toerisme. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt later vanavond en vannacht over het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 13 graden. Morgen klaart het vanuit het westen op en smiddags breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag en in het weekend stijgen de temperaturen verder. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A4 Amsterdam Den Haag. Voor het ringvaartaquaduct staat 4 kilometer file. Er staat een vrachtwagenklem onder het aquaduct. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. Wait. Sympathy for the Devil. Vorige week nog in Nederland voor een concert. Ik heb uh, op Facebook een aantal opnames gezien. die gemaakt waren met telefoon. En ongelooflijk hoe die oude rockers. want zo mag je ze wel noemen. in de 70 zijn ze. nog op het podium heen en weer dansen. Het is echt uh, ongelooflijk. We gaan naar uh, de eerste langspeelplaats van Santana. En daarvan draaien we. Soul sacrifice. Met Breakfast in America U uh, luistert nog steeds naar CFM Uit Zandvoort Een liedje waar ik echt een, uh, een zwak voor heb In beide uitvoeringen Is Slaap lekker, fantastisch toch Van even de uh, Dat heeft ze alleen gezongen Maar ze heeft ook een uh, Uitvoering gemaakt met Digidex en Die gaan we nu even luisteren Heerlijk Je doet, het is Daar komt hij. Die featuring even de Rovere. Romeo, Slaat lekker. in een name? sworn mijn liefde? En ik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 1965-1966 ongeveer. Je Wanda Jackson met Let's Have a Party. We gaan verder met uh, Dire Straits hier op uh, CFM. En uh, het nummer wat we gaan luisteren is uh, <laughs> lekker. Twisting by the pool. met Twisting by the Pool. Ik vind eigenlijk dat we nog een, een stukje van Chicago moeten draaien. Met uh, Pieter Cetera, die ongelooflijk goede zanger.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 No Chicago. Hard to say, I'm sorry. Verschrikkelijk de goede groep en daar gaan we absoluut uh, nog wel eens wat vaker van draaien. Ik heb nu eventjes uh, iets speciaals. Dit is uh, Ilse de Lange met Great, Great Escape. Speciaal voor Frank. Die, uh, ik weet niet of hij het hoort trouwens. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij weer onderweg is naar Mexico, waar hij werkt. Maar eh, ik weet dat hij een ongelofelijke fan is van Ilse de Lange. Dus hierbij, The Great Escape. Wicked. Questions to embrace Feelings that you face In this holy land A desert made of quicksand Streets that lead you there Places of your fear Some force pulls you Gently breathe What you need, and you leave the rest, but they van u nemen. Dit was het weer. Van 8 tot 10. Elke woensdagavond. Muziek. Door Willem Bruist. En als hij niet kan, doe ik het. Wat mij betreft, eh, tot volgende week. 8 uur op de woensdagavond.